Uur. Door Al Megens met het NOS-journaal. De rechtbank in Haarlem gaat de intocht van Sinterklaas zaterdag in Zaanse Schans in ieder geval niet volledig verbieden. Dat zei de rechter aan het begin van het kort geding, dat werd aangespannen door Stichting Majority Perspective. Die stichting heeft de zaak aangespannen tegen zes partijen, waaronder de burgemeester van Zaanstad en de NTR. Majority Perspective wil dat Zwarte Piet tijdens de intocht geen enkel racistisch kenmerk heeft. Amstelveen wil oud-agenten gaan inzetten om een inbraakgolf tegen te gaan. Er worden vier voormalige politiemensen gezocht... om een speciaal expertise-team te gaan vormen. Het kan gaan om gepensioneerde agenten... of om voormalige agenten die een andere carrière zoeken. De laatste tijd neemt het aantal inbraken in Amstelveen toe. De politie heeft te weinig capaciteit om er iets tegen te doen. Voormalig televisiepresentator Frank Masmeijer... mag worden uitgeleverd aan justitie in België, heeft de rechter bepaald... Masmeijer wordt in België verdacht van betrokkenheid bij drugsmokkel via de haven van Antwerpen. Vorig jaar werd hij bij Verstek in Antwerpen veroordeeld tot acht jaar cel en een boete van 48.000 euro. Deze week begint het hoger beroep. Frank Masmeijer had zich tegen de overlevering verzet omdat hij vond dat hij geen eerlijk proces heeft gehad. Volgens de Amsterdamse rechtbank voldoet het Belgische verzoek aan de eisen. Tata Steel heeft bekendgemaakt wat er precies in de grafietregen zit die sinds een tijdje in Wijk aan Zee neerdaalt... De zilverachtige deeltjes komen van de staalfabriek en liggen op auto's en huizen. Volgens Tata Steel zit er grafiet in de regen. Een koolstof die ook wordt gebruikt in potloden. En ook zitten er deeltjes in die vrijkomen bij de staalproductie en een deel is zand. De GGD wil meer onderzoek omdat het met deze informatie geen goed gezondheidsadvies over de grafietregen kan geven, zegt een woordvoerder tegen NH Nieuws. Het weer vrij zonnig vanmiddag. Het waait matig tot krachtig uit het zuidwesten. Het wordt 12 tot 14 graden. Vanavond en vannacht helder en droog. Morgen is het vrij zonnig met in de ochtend wat wolkenvelden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. met nu de muziek boulevard. Hallo Paul. Oké. Okay. Maybe you turn the level of this thing right now? After oh, what I say is meaningless. But I say just to reach you The song of love drew Verschrikkelijk mooi liedje. Ja. Julia, uh, natuurlijk gaat het over zijn moeder. Want die heette Julia. En uh, die moest hij missen op zijn 14-jarige leeftijd... als ik het goed heb onthouden. Uh, Julia werd aangereden en overleed door een ongeluk. Een door een dronken politieagent. Ja, door een dronken politieagent. Ook dat nog. Mm -hmm. Kan je nagaan. De politie is je beste kameraad. Ja, John heeft hierbij hulp gehad van Donovan. Ja. Oh. Niet, alleen, niet alleen met de tekst, maar ook met de manier, manier waarop hij de gitaar speelt. Ja, ja. Fingerpicking. Fingerpicking, dat heb je, heeft Donovan hem geleerd ja. tijdens de aanwezigheid bij de Maharishi uh, Mahesh Yoga. Toen heeft die man toch nog wat leuks opgeleverd. <laughs> <laughs> nou, dit album grotendeels. Ja, de, grotendeels. Hé, hey, eh, ik moet even de platen gaan omdraaien, dus ik eh, doe even een tijdgenoot. Oké. Okay. Vind je dat goed? Ja, dat vind ik prima. Vind je dat goed?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 Maar de Beatle haters dan af en toe met even een ander plaatje. <laughs> niet zoveel hoor. Nee, niet te veel hoor. We hebben nog zat te doen. Precies. We ja. hebben nog een heleboel uh, dingen. We zijn intussen aange aangekomen in kant 3. Kant 3, ja. ja, kant 3. En over het eerste liedje zei John en Paul tegen elkaar: Zullen we even een nummer schrijven? Ja. En dat werd dit. Ja. Zullen we het doen? Ja. Oké. Okay. Overigens even een kleine vooraankondiging, dames en heren. Volgende week gaan we ook weer de vinyljaren. En uh, ik kan u alvast aankondigen wat erin komt. Het nieuwe album van Baudewijn de Groot. Dus dan ah. weet u dat. Volgende week uh, even weg. Volgende week van Vanille in de vinyljaren. Natuurlijk het nieuwe album van Boudenwijn de Groot. Volgende week. En nu... Jaren. Nee, dat duurt He? nog even. Dat duurt nog even. <laughs> Jaren. Birthday was het uh, liedje. En op dit liedje was ook weer de stem van Joko Ono te horen. Heel birthday! Nou ja, gelukkig hield ze zich in en begon ze niet te jodelen. Want dan was het nog erger geworden. Ja. Maar goed, um, birthday dus. Openingsnummer van kant 3. Het volgende nummer is ook heel speciaal. Um, want um, Lennon vertelde daarover dat hij eigenlijk echt in een soort suicidal uh, periode was toen hij dit nummer... hij wilde eigenlijk echt dood. En uh, dat, was, uh, dat was het verhaal achter dit nummer. En uh, het is ook een beetje een morbide tekst eigenlijk uh, van uh, dit nummer. En later, uh, ook in hetzelfde jaar, uh, zou hij dit nummer nog een keer live gaan spelen... Uh, met de band die hij noemde de Dirty Mac. Ja, met, uh, de, met, uh, van met de rock'n'roll circus van de, van de, de Stones. Stones. Ja, dus met Keith Richards en Eric Clapton... Ja, ja. en Mitch Mitchell van uh, de, de Jimi Hendrix Experience. Experience. Ja. Ja. En hemzelf en, en Keith Richards, die speelde daar bas bij. Ja. <laughs> en het leuke is dat er op YouTube... moet je maar eens kijken. Er is op YouTube een heel leuk filmpje van te vinden. <laughs> van dat nummer, dat die naast Mick Jagger zit... En uh, dat uh, Lennon gewoon een bord te eten in. En, en een heel melig gesprekje samen met, uh, met, met, met Mick Jagger. Uh, Mick Jagger noemt hem dan ook Winston. En hij noemt ja. <laughs> hem hij noemde Michael. dat <laughs> nou, is gewoon te voor woorden. Your blues, John. Your blues. Nou, hier is de demo. Yes, I'm lonely. zeggen dat ze zich bij een stijltje hier... De, bij deze plaat. Ik vind het erg geweldig... moet ik zeggen hoor. Ja, dit is helemaal geweldig. Ja. En uh, de, die, die versie ook... dat hij het live doet met die... Met die dirty dirty, ma dirty die, Mac. Die, geweldig. Ja. Joh. <laughs> Your Blues. Zo heet het. En het, het, ja, het album zit ook... Uh, vol met contrasten. Want als je dan dit gehoord hebt... En dan komt dit er dus achteraan. Wow. Dit liedje en het uh, echte resultaat, dat klonk dus zo. Het eindresultaat dus, zal ik maar zeggen, dat klonk zo. Nou? Ik zeg weinig verschil met de demo. Nou, ja, er zitten wat meer instrumentjes ja, bij. Ja, dat, dat wel, maar qua, mail, qua uh, wat het, geluid van de stem en zo. Oh nee. Intonatie nee, nee. en dat soort dingen. Nee, dat niet. Dat nee, bij, alleen bij de, de, de demo hadden ze de blazers niet en zo, nee, die nee. instrumenten erachter niet. Ja. Nou, dat was dan weer de inbreng van George Martin. Die overigens niet echt gelukkig was met het album. Die eigenlijk vond dat het helemaal geen dubbel LP moest worden. Nee. Maar uh, dat een enkel P meer dan genoeg zou zijn. Maar de Beatles uh, hadden toen de regie zelf in handen. Voor een groot deel. En George Martin had eigenlijk niet zoveel meer te vertellen bij deze opnames. Uh, hij mocht gewoon dingen doen die ze zeiden van... Uh, doe dat even. En dan deed hij dat. Annagementjes en dat soort dingen. Maar uh, qua productie is het toch echt wel... Uh, Denk, eigen product. Eigen werk hoor. Ja. Voor een belangrijk deel. Maar goed, de bijdragen van uh, Mar George Martin zijn wel geweldig. Laten we dat dan eventjes even, wel even weer stellen. Volgende nummer is uh, op de LP uh, vrij heavy geworden. Maar dit is de Demo: Come on, come on. Come on, it's such a joy. Come on, it's such a joy. Come on, take it easy. Come on, take it easy. Take it easy. Everybody's got something to hide Except for me and my monkey. The deeper you go The higher you fly The higher you fly The deeper you go So come on, come on, come on Come on, come on Come on, it's such a joy Come on, it's such a joy I'll make it easy. Oh, dan moet ik even snel zijn. <coughs> Snelheid zit er nog in, hè? Ja. De uh, Typische lennon uh, tekst: Everybody's got something to hide except me and my monkey. Nou ja, dat, uh, daar moet je Lennon voor heten om zoiets te bedenken. Ja, en hij zei dat het over hem en Joko ging. Ja. En de anderen dachten dus over dat het uh, heroïne ging. Oh. En als Mo je denkt, monkey on your back van the outsiders... Ja. Dat gaat niet over Joko Ono. Nee. Dus, <coughs> Het is niet te geloven. Maar goed, als dat allerlei uh, dekmanteltjes zijn. Je kan natuurlijk van alles Rustig. achteraf ver verklaren van dit is het. <coughs> Zoals ik u al zei, uh, er, er zijn diverse formats van dit album uh, heruitgebracht. Gewoon de originele LP. Uh, wel in de remax 2018. Dus dat is ook sowieso al de moeite waard. Uh, gewoon een dubbel album dus. Uh, in de originele hoes. Uh, verder een uh, boxset met vier LP's erin. Waar ik dus ook een dubbel LP van de Asher de Demos. Dat zijn die stukken die dus bij George Harrison thuis Hansen, opgenomen ja. zijn. Uh, dan is er nog een super deluxe box. Uh, die bestaat uit zeven cd's en een luxe boek. En nog meer dingetje, dingetjes erbij. Uh, die kost 135 euro. Uh, maar... Als je dus op Spotify kijkt, als je gelukkig bent... daar staat een lijst die heet The White Album Experience. Experience yep. En al die demootjes die uh, dus op die super deluxe cd staan... die staan daar ook. Dus, en dan zijn ze van niks. Precies, <laughs> ja, tien, tientje van ja, tientje in de maand, hè. Uh, tientje in de maand. Ja, tientje in de maand. de maand. Jij hebt een hele leuke daarvan, uh, Bart. Een St studio jam. Een studio jam. En, en een uh, hele gekke, hè. We stellen je even voor aan Los... Paranoias. Yeah, well. Ponti. Yeah, what Swing a la Latina, yeah. Los Paranoias. Invite you to. I can't make it. To just enjoy us. I can't make it. Come on, you can do it. it, baby. Come on, join Los Paranoias. Just enjoy us. Los paranoias, -no -yes. Los paranoias, yes. come on, enjoy us, yes. harmony. Los paranoias, yes. come on, enjoy. Mooi. Ja, ik zijn hebben volgens mij hebben ze toch wel plezier in de studio. Tuurlijk. Nee. Dat hadden ze zelfs met Let It be, ondanks dat het Zagrein eraf sproot. Maar uh, af en toe, ach, weet je, het waren gewoon goede vrienden en het is allemaal een beetje raar afgelopen. En ze zijn uiteindelijk toch weer dikke vrienden geworden hoor. Uh, ik ga even verder met een tijdgenoot, uh, Bart. Want dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Ik ben nieuwsgierig. Ja, ben je nieuwsgierig? Ja. Jij bent ben nieuwsgierig wat nu de volgende tijdgenoot precies, gaat worden. Precies, precies. Ja? ja? Ben je daar echt nieuwsgierig naar? Ja ja ja, ja, ja, ja. Nou, luister maar dan. Daar komt hij. Hé, hey, kijk. a motor running Head out on the highway Looking for adventure And whatever comes our way Yeah, gotta go make it happen Take the world in a loving place Fire all of the guns and bombs and Explode into space I like smoking lightning And look the wind van uh, de White Album, zou ik maar zeggen... hetzelfde jaar, hè, 1968. Afkomstig uit die prachtige film... Uh, Easy Rider met Dennis Hopper en Peter Fonda. Trouwens, een geweldige film. We hebben hem onlangs nog een keer gezien. Netflix. Ja, best een moeite waard. Steppenwolf dus. En uh, het heette Born to be Wild. Cool. Ja, wat doe ik nou weer? Ja, wat doe je nou weer? Ja, wat doe ik nou weer? <laughs> ik zit weer te klungelen. Het is dertiende. Sexy Sadie What have you done? You made a fool of everyone You made a fool of everyone Sexy Sadie What oh, have you done? Sexy Sadie De Escher-demo van dit hele leuke liedje. En het hele leuke liedje was gelijk ook een gigantische aanklacht. Weet je dat? Uh, nou, sterker nog... Het is een hele grote aanklacht. Uh, als je de originele tekst... Uh, weet, dan uh, weet je niet wat je hoort trouwens. Nee. Het gaat over de Maharishi. Yep. en uh, Dus het is één grote aanklacht tegen deze man. Want ze zaten natuurlijk toen bij hem... voor die transcendente meditatie. Maar meneer de Maharishi... die had toch meer wereldse dingen... dan ze van hem vermoeden. En hij kon de vrouwen niet met lus, lus laten. Mm -hmm. Van daar dus ook... Uh, de, tekst, de tekst... Sexy Sadie. En uh, ja... Dat was natuurlijk weer zo'n prachtige Lennon-dekmantel. Maar het is algemeen bekend dat het daarom gaat. Hier is het origineel. Oh, he broke the rules for sunny day The world is waiting for a lover Van uh, Sexy Sadie. En uh, het volgende nummer dat, uh, ja, uh, dat uh, gaat een beetje zeer dan in je oren denk ik. Want uh, <laughs> vele heavy metal bands die uh, geven toe dat dit werkje van Paul McCartney of van de Beatles uh, toch wel de basis is voor de tegenwoordige heavy metal muziek. En uh, het was zo verschrikkelijk hard uh, in de studio ook gespeeld. Dat, uh, dat het. Ja, dat was echt ongelooflijk. Zo hard als het ging. En. Uh, heb, je, heb jij een stukje. Nou. Ja, heb, oh, dit, er nee, dit is een andere versie. Er is een andere versie, ja. Ik ga ja, die van twaalf minuten even, even doen. Ja, een stukje ervan. een stukje van. Een stukje van. Komt ja. Komt-ie. Zeker. Het gaat ongeveer 12 minuten door. En dan gaat ongeveer twaalf minuten zo door, ja. ja. Maar ja, daarna las... Uh, McCartney las een interview met uh, Pete Townsend. Ja. En die schreef dat uh, de Hoen net een nummer had opgenomen... wat zo vreselijk ruig was. Het ruigste wat ze ooit hadden gedaan. En dat was Call Me Lightning. Ja. En toen dacht Paul, van, nou, dan maken wij ook zoiets. Ja. En dat werd het originele Helter Skelter. Ja. En dat zou later nog niet zo'n beste naam krijgen door... De, Charles, de, Manson. door Charles Manson. Charles ja. Manson, die het als uh, inspiratie zag... om zijn rituele moorden uit te voeren. Maar <coughs> ja, het is toch uh, wel het feit dat het... Uh, door, eh, door heel veel van die heavy... Daar kan al alles over vertellen. Te ja, die is er even niet, maar die weet er alles van. Heel veel van die heavy metal bands van eh, tegenwoordig... beschouwen dit toch wel als de basis van hun muziek. Ja, precies. Nou, en terecht, moet zeggen. En terecht. Nou, dat klinkt dus zo klonkend en zo gaat het klinken. Met de droogte. Ja, hoogtepuntje. Echt wel Wat wou je zeggen, Hans? Zeg, als... Het is ook gek dat hij dat de blaar op zijn veren heeft. Ja. ja, inderdaad. Ja, maar dit... dit is wel, wel uh, denk ik uh, een nummer wat. Uh, uh, model heeft gestaan voor heel veel trash metal. Ja. En ik denk dat uh, bands als Slayer en Metallica toch wel schatplichtig zijn hieraan. Dat uh, weet ik wel zeker. Ja. <coughs> maar ja, dat is typisch de Beatles. De Beatles hebben natuurlijk vele wegen mogelijk gemaakt voor uh, door, door alle stijlen die zij zelf uh, min of meer beheersten, hebben ze toch wel <coughs> uh, uh, wegen geopend, ook voor andere bands. Ja. Neem, neem bijvoorbeeld toch hey, Psychedelica en Neem de sitar van, van George Harrison. Mm -hmm. uh, noem noem uh, Bach trompetjes zoals in Penny Lane en zo. Dat was daarna, daarvoor ook nog niet gedaan. Dus uh, wat dat betreft <coughs> uh, hebben ze toch wel heel veel wegen gebaand. Ook voor anderen. En, de, en dit is ook voor de hard rock en de metal en zo. En weet, je, en weet je wat dan zo leuk is? Dat deze puistherrie, de want dat is het gewoon. Dat wordt dan opgevolgd door iets zo subtiels en zo mooi. En zo echt... Heerlijk om naar te luisteren, moet je horen. en, ja, en niet van John en Paul. Nee, van George. Zo'n mooi liedje dit. It's been a long... van viniel. Behalve dan wat dingetjes die we niet op vinyl hebben, maar alles draaien we van vinyl. En eh, u hoort dus gewoon de remix, 2018 remix van The White Album. En de 50th anniversary uh, anniversary, <laughs> dat moet ik zeggen. <laughs> anniversary Edition, zoals dat heet. En trouwens, dit van dit nummer Long Long Long is een van de zeer weinige Waarvan we precies weten wanneer het geschreven is. Oh ja? 11 augustus 1968. Dat staat namelijk op de agenda. waarop hij het geschreven heeft. Oké. De datum. Exact, 11 augustus. Zeg, we gaan even vloeken in de kerk. Echt waar? Ja. We gaan nu even vloeken in de kerk. Revolution. Tijdgenoot. Oh, tijdgenoot. Agent. Bartje kan er niks aan doen? Nee, dat is dat is nog helemaal zo. En uh, toen werden ze weer goed, hè. We hadden net de mislukking van de uh, die Majesty's Express Best gehad. De, ja, dat gewoon was echt het slechtste album ja. vinden wat ze uitgemaakt met hebben. Met voorsprong. Met met ja. Maar gelukkig uh, keerden zij uh, ten hele. Terug uh, op hun schreden. Terug op hun schreden en gingen gewoon weer doen waar ze goed in waren, ja. dat ook een rol spelen. Goed, we gaan naar het uh, nieuws van 3 uh, uur. Ik zei dus, we gaan naar het Nieuws van 3 uur. Wat dit voor een beroerde versie is, weet ik niet. Maar... <laughs> nou ja, duurt maar even. We gaan naar het Nieuws van 3 uur en zien u anderen straks terug... met nog meer Album kant 4 en demo's en nog meer leuks. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5